Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De politie moet meer prioriteit geven aan het behandelen van aanvragen voor wapenvergunningen, vindt minister Opstelte. Er moet inhoudelijk worden gekeken of de aanvraag klopt. Nu is het vooral nog een administratieve handeling, zegt de minister. Hij regeert ermee op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de verstrekking van wapenvergunning heeft onderzocht. Aanleiding daarvoor was de schietpartij in Alphen aan de Rijn in april dit jaar.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 Twente kwam vroeg op achterstand, maar wist nog voor rust een 2-1 voorsprong te nemen. AZ kwam in Oekraïne tegen Metalist Kharkiv niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV begint in Roemenië over een paar minuten aan het Europa League duel tegen Rapid Boekarest. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kans op misdanken. Overdag opnieuw zonnig bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, zee, zandvoort en Zie ZFM, dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, Alternative FM. Was omdat, en dat was Against All Odds, Van der Flame. En uh, ja, min of meer was dit meer... Waar ging het over? Uh, het verhaal over dat je niet in die stoel moet blijven zitten... En je helemaal uh, dood moet laten maken door... Uh, je, je geestelijk dood laten maken door al die rare televisieprogramma's... Zoals de Voice of Holland. En, ja, die mening is wel heel erg duidelijk, Marcus. Yep. Je bent zeer duidelijk in je mening, overduidelijk. Ja, ik vind uh, dat wel een sukkerflugprogramma's. de, de, de, de X-Factor. Ja, nog erger. poepstars, Ja. <laughs> Nee, het, nou ja, niet kijk, mijn, uh, uh, het is mijn nee. het, het, het is een mening. Hè? Ik geef er dus geen oordeel over. Dat is nee, maar ik wel mag mijn mening wel uiten. Ja, dat is wel even wat anders. Uh, ik heb er zoiets van: van er is veertig van in een dozijn. En het heeft allemaal te maken van. We moeten de zakken vullen van al die producenten. die dat soort uh, uh, gasten in de markt uh, zetten. Er was het tr trouwens een uitspraak van Menno Timmerman over. Die zei: Het is meer als marketing dan dat het echt om de muziek gaat. Ja, ja dat, dat is wel heel erg duidelijk uh, als je dat. Uh, mij vraagt Iedereen kan zingen tegenwoordig met autotune. Ja. Dus uh, dat, dat, is wel, dat is wel heel frappant. Uh, maar goed. Uh, het neemt niet weg dat bijvoorbeeld een band Sounders. Zomaar in de wereld draait door zit van de week. Ja. En ik zag hem op een rijingsbom. Nou, ja, ook. Dus, ja. dus eh, niet zeggen dat het slecht is wat hij nee, doet. Maar, maar het, het gaat mij om het instrument, hè, de voice of Holland. Dan eh, wordt het, dat, dat, dat, dat, dat heeft al gewoon. Het is een, een middel van John de Mol. Van het wordt door onze strot heen Van... Aha. He, we moeten Pearl de Jozefzaun. En uh, we moeten Ben Saunders. En we moeten Leonie Meijer. En uh, dan had je er nog een. Kim de Boer heet ze geloof Laat ik. Laat zeggen. Nou ja. De, in ieder geval. Dat waren dan de, de mensen die, die moesten we goed vinden. Nou. één ding John. Ik kijk niet. Dus uh, het is er wel duidelijk. Ik ga gewoon zoeken van, van wat ik nou leuk vind. En waarvan ik denk dat, uh, dat dat gewoon goed is. En ik heb zo direct dat bandje Uberich. En dat is... Ja, ik vind het gewoon klasse wat, wat, wat, die, lui, wat die lui doen. Morgenavond in de Winston Kingdom. Om 9 uur gaan zij dat EP'tje presenteren. Dus mocht je zin hebben, nou, dan moet je daar naartoe gaan. Dan zullen ze een aantal nummers gaan spelen. En goed nieuws, ze komen hier naar Zandvoort toe. 27 oktober. dat Noteer maar in je agenda. Dan uh, zullen ze op. hier uh, zijn. En dan gaan ze het hier op de radio nog eens een keer uh, gewoon helemaal doen. En dan zullen we al die zes tracks gaan wij gewoon hier uh, laten horen. En er is één track. Nou, als je twee keer met je ogen knippert. dan is het afgelopen. Dat is het laatste nummer. Zullen we even laten horen? <laughs> dat is wel leuk. Ja, dan moet hij weer een van die sedetjes oh. eruit trekken. Ja, ik doe dit, echt, dit keer degene die wel de cedeertjes teruggeeft. Ja, dat is goed. Ja, dat is uh, het, laatste uh, het, het, het laatste nummer. Het laatste nummer. Moet je even luisteren. Het is, is echt uh, twee, twee keer uh, gewoon uh, even niks doen. En dan is het gewoon afgelopen. Gaan we het horen? Hier is hij. Baby got a mustache, just a time. Of Dat ik bij mij de vraag. Is de rest ja. van het cd ook zo? Nou, uh, als we... Nee, dat is heel anders. Er zit, er zit een beetje een dansbaar nummer in. Dat is op track 4. Ik was helemaal: dit klopt uh, wel erg lekker. Ja, track 4 is weer anders, maar zo direct gaan wij natuurlijk de singletrack draaien. Dat is nummer 2. Dat is Uniform Child, dat, dat gaan we zo direct draaien. Die, die hebben we gehad, geloof ik, hè? Against the Lords, dus die hoeven er niet nog een keer in. Nee, die... nee, nee, nee, nee. Ik ben al ver vooruit. Dat oh, is gewoon Imperial. Ja, die gaan ja. we straks uh, draaien. Maar dat doen we zo naar uh, Ravolva. En uh, ja. dan gaan wij, gaan wij dan weer even wat singer-songwriters nog een beetje ertussendoor uh, doen. Hoef, om het even het af te koelen. Ja. ja, om het een beetje af te koelen. Want uh, een van die uh, mensen is dus Stephen Simmons. Uh, die uh, al een beetje neer willen gaan zetten, ook in Nederland. En dat verdient de man ook, want hij is... Uh, hij komt uit de buurt van Nashville, daar komt hij vandaan. Uh, oorspronkelijk uit Tennessee, uh, daar, daar is hij uh, opgegroeid. Ja, en hoe komen we eraan? Uh, hij heeft ooit in Nederland gespeeld en toen stond daar in het voorprogramma iemand die wij hier twee keer in de, de studio hebben gehad, dus... Vandaar uh, dat wij uh, dat, dat, dat, dat dus doen. En we vinden gewoon dat hij uh, meer uh, aandacht uh, verdient en meer, uh, ja, meer podium moet, moet krijgen. En dat is de reden waarom we hem gaan draaien. Dat dus zo dadelijk. Uh, we gaan nu eerst eventjes naar een band die van oorsprong uit de bollenstreek komt. Maar inmiddels is niet gestreken in het mooie Haarlem. Dus een paar weken terug hadden ze in stuels een, uh, een optreden. En toen hebben ze een, uh, een single laten horen. Die hebben ze opgedragen mij. Anxiety. Heren, hoe staat het met die mp3 van, uh, van dat uh, nummer? Want het ...klonk, bloed, bloed, bloed, mooi. En ze hebben hem ook, uh, uh, uh, uh, wat ik zei, opgedragen aan mij. Maar ik, ik mis hem op uh, het album Light of the Night. Dus dan moeten we het gewoon weer doen met een track van dat album. Ik uh, ben even gewoon even kwijt... Uh, ja, je hebt mijn nummer vier doorgegeven. En dat is Dark Hearted Love. Ah ja, Dark Hearted Love. Speciaal voor de wat, uh, wat metal georiënteerde onder ons. Want dat, dat, dat ze zelf, zeggen ze zelf ook uh, op dat moment. Een beetje, uh, beetje headbanger. Maar goed, uh, of dat ook lukt met Dark Heart of Love. Luister zelf maar. Hier zijn ze. Zullen we dit nog bij Radio 1 gaan onderbrengen. Dus bij die man waar ik het al een tijdje geleden had. Dat moet dus niet gebeuren. Ja, die doet een ochtend... Of tenminste, hij gaat al een beetje over het ochtendprogramma ergens. Op zondag of zondag op maandag. En dan is een lekker rustgevend nummer om op te staan. Ik denk eerlijk gezegd, als je hier... Het is een beetje een soort rude awakening als je dit gaat doen. Nou, ik zou er s'morgens wel mee op kunnen staan. Jij wel? Ja. Dan ben je tenminste wakker. Nou, oké. Zit ik niet als een zombie uh, bent, achter het stuur? Je, je, je, je bent zeker wakker. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat is één ding wel wat, wat duidelijk is. Ik, deed, ik weet zeker dat ik uh, ook nog iemand anders hier in Zandvoort... aan een uh, plezier uh, mee heb gedaan met dit uh, verhaal van... Uh, uh, Ethereal. Uh, ze zijn bezig met een uh, nieuw album. Uh, tenminste, met het eerste album wat ze aan het maken. En dat schijnt gruwelijk goed uh, afgemixt uh, te worden. Dat, ja, daarmee schijnen ze wel heel erg uh, te gaan blazen. Dus of dat ook gaat... Uh, worden, of dat het ook gaat zijn. Dat zal de toekomst uitwijzen. Maar we zullen ze in ieder geval ergens in het volgende jaar weer hier mogen gaan begroeten. In ieder geval een deel van de band. Want als we ze hier alle vijf uh, moeten gaan huisvesten, dan denk ik dat het een... Uh, nou, dan wordt het sowieso wel gezellig. Maar als we muziek gaan maken hier in de studio, dan wordt het een heel ander verhaal. En nou, dan wordt het heel het ook, gezellig. Ja, nou, dan wordt het nog gezelliger. Maar ik weet niet of wij dan uh, een hele gezellige, een gezellig feestje hebben wat betreft de buurt. zouden niet kunnen meegenieten? <laughs> Ja, uh, misschien. Ja, doe wel. je eens wat voor de buurt, is weer niet goed. Uh, nee, nee. Nou, uh, voor, uh, voor de mensen die straks uh, zitten te luisteren, uh, hebben wij zo direct weer een stukje poëzie Doet Suzanne vanavond. Is uh, de laatste donderdag uh, van de maand. En of dat uh, de vijfde of de vierde donderdag is. Dat doet er even niet toe. De laatste donderdag uh, is van uh, Suzanne. Die gaat dan een, een stukje poëzie voortdragen. Uh, en dat volgt dan, uh, daar volgt dan weer een bepaald nummer uh, bij. En dat nummer dat hebben we in ieder geval alweer. Uh, of tenminste van een bepaalde sing-songwriter. Die hebben we sowieso alweer klaarstaan. Dus dat, dus dat komt helemaal goed. We gaan eerst uh, naar een andere Een Beetje gelinkt aan Against All Odds. Maar dat is de Lost Noise. En we gaan het. Een van Marcus. Help me weer even. alweer nummer 4, hè? je dat al meer? Nee, ja. Fight, fight. Ja, zie Ik ben in gevecht met mijn eigen grijze massa. En dan krijg je dus dit. Fight heet het nummer dus. the Hebben ze inmiddels op hun repertoire gestaan Tenminste die heb ik dan uh, Dat is Time to waste Your love Night over night En dit laatste nummer Kreeg ik van Leon Palmen Van Bees Noir toegestuurd En uh, dat nummer dat hebben we nu Deze uh, nee, ken ik ook nog niet ja, een paar weken geleden hebben we hem voor het eerst ten doop gehouden. Toen, kon jij, toen was jij nog niet in de studio. Heb Balen. Al... Ja, ja, maar dit is... was wel erg lekker. Dit is een heel uh, apart nummer toch wel. In, innocent, uh, met het mooie stemgeluid van Jacqueline Neslo. Kunnen ze dus daar ook weer tevreden zijn in Haarlem. Stonden op Bevrijdingspop als zijnde een van de beste bandjes van in Holland. Want daar was iemand van, van het organisatiecomité van Bevrijdingspop. En die wilde gewoon weten van, wat voor popbands lopen er allemaal rond. En toen viel zijn oog op dit uh, bandje, Bees Noir. Ja, ja, en ze waren al bij ons al geweest, dus ja, zo simpel. En ja, wij hebben wel altijd eerder dan bevrijdingspop. Ja, weet, weet ik niet wat dat is. Zie Ethereal. Ethereal hadden we al. Heel snel. Ja. Uh, Bees, Noir. Bees Noir. Zeg het maar. Ja, we hadden uh, er volgens mij nog wel meer, maar... Ja, uh, ik bedoel, Housers hadden we heel snel. Ehm... Um, wat hadden we nou nog meer zo snel? Nou, ik denk Uber Ig gaat het ook wel doen hoor. Dat, dat weet ik bijna wel zeker. Dat, dat, dat wordt, dat wordt, een, dat wordt een echte, echt een band waarvan ik denk, nou daar gaat Nederland zeker nog wel wat meer van horen. En mocht je daar geïnteresseerd zijn, zullen we straks even een nummer draaien. En dan gaan we dat natuurlijk uiteraard ter ondersteuning doen. Want ze hebben morgen een EP-presentatie. Dus dat voor straks. Straks natuurlijk om kwart voor tien ook nog even aandacht aan een stukje kwart voor tien, tien voor tien poëzie, bij Alternative FM de, de wekelijkse bijdrage van Jorre van Malta worden aan het eind van de maand onderbroken door Suzanne van Balen, die gaat dan ook één dingetje doen, want ja uh, het is wel heel erg leuk als je schrijft maar het is nog leuker als je het niet uh, laat verdwijnen in de vergetelheid. Maar dat je het ook nog ergens uh, naar buiten toe kan uh, ventileren. dat je iets aan het doen bent. En dat is de reden waarom wij dat dus doen. Uh, even een moment dat je ook even bij jezelf uh, te raden kan gaan. van hoe mooi en hoe schoon het Nederlands taal is. En niet alleen dat, maar ook hoe mensen dus bezig zijn. creatief bezig zijn. En daar willen wij toch ook een oog voor hebben. Dus dat uh, straks om, nou, laten we zeggen, tussen kwart voor tien en tien voor tien in. Uh, dat dat uh, hebben we dan ook eventjes uh, fijn gezegd. Nu gaan we naar een, uh, een cd van iemand die ik in het, uh, van het land, uh, uit het land heb gekregen. Helemaal aan het oosten van het land. In de buurt van Arnhem, om wel te bestaan. Uh, die zei uh, van, nou dat moet je ook maar eens uh, bij jou op je radiozender uh, gaan draaien. Nou dat doen we dan. Hier is, uh, hij komt wel uh, uit uh, het buitenland, niet uit Nederland. Ik geloof dat hij uh, uit Engeland komt. Hier is Aaron Britt en uh, Crazy Jane heet het nummer. Ja, gaan we dat doen? To? Ja, ja, ja. Ik hou al Nee. Uh -huh. Something better to do. Help yourself, and you hung around, bringing us both down. So why do you cry, bitch? You like telling me all my things were oh, misgivings in another. Sure. I almost lost that lousy son of a bitch after 50 is a damn hard work. Every year they say it should get a little better This world is going straight to hell But they never stood on this side of the shovel Hell ain't a kingdom It's a hole if you can't tell It looks so easy Sounds so damn simple Think these souls far out right Out of the sky Jesus back off This one's mine Working all day Hustling and enslaving Just another soul Somebody thought that they could say Chalk me up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 Just another soul, somebody thought that they could say, Chalk me up, another one. The devil's work is never done. Well, you guys seem to get all the good ones, the poor, needy, the down.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 He was pretty sure he didn't believe in heaven, but at the end he wasn't quite sure. Now I almost lost that lousy son of a bitch after 50 years of damn hard work. And it was him. Devil works is never done, uh, Marcus, what's the other one? Niet verkeerd! Of nee, ben je dus echt goed? Nee, ja. En het is de bedoeling dat we hem, ja, tenminste hier nog ergens, hopelijk nog eens een keer in de studio zouden kunnen krijgen. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar we hebben nog niks vernomen van de, van de man. Dus wat dat, wat dat er gaat, het zou, het zou wel heel erg fijn zijn als dat zou lukken. Um, Wanneer? Dat weten we niet. Uh, wij zelf hebben wel enige gedachten. Maar we gaan het nog niet bekend maken. En uh, dat, dat zullen we dan ook niet doen. Um, Stefan Simmons uh, komt uit uh, Tennessee. En daar is hij uh, min of meer... Uh, uh, uit uh, de, de hellingen van Woodbury. En dat is een kleine plaats in het centrale gedeelte van Tennessee. En hij uh, heeft ook uh, ja, min of meer echt... Uh, dat, dat, dat zit er ook echt een beetje in. In, dat, in die muziek. Dat proef je er ook uit. Uh, uit dat land waar hij uh, groot geworden is. En als het goed is komt hij. Uh, in oktober gaat hij uh, naar Noorwegen. En dan halverwege Noorwegen. Dan schijnt hij dus eventjes ook hier in de buurt. Te zijn. Dus dat uh, wordt het uh, dat, dat dan ook uh, het moment dat we hem proberen te strikken hier in, uh, in de studio. Maar dat zal nog wel een heidens karwei gaan worden. Dus uh, we zullen het uh, meegemaakt, we zullen het gaan zien. Dat, dat uh, is het enige wat we kunnen, erover kunnen zeggen. Uh, we gaan even naar morgen. Want morgen dan is het uh, de moment van... Morgen. Van Uber Ig. En Uber Ig is de band uh, van Marnix Dorenstein. Maar ook van Chris Kok en Donata Kramers. En die hebben uh, beide in, het, uh, voor, ja, in de voorrondes van de grote prijs meegedaan. Als singer-songwriter. Maar helaas was het toch, uh, toch niet echt een, een, een, ja, uh, een, nou, een vervolg voor Donata. Maar wel voor uh, Chris Kok. Want die is in, uiteindelijk in de halve finale terecht gekomen. En het is nog de vraag of die ook in de finale komt. Misschien is er nog een wildcard voor uh, Chris weggelegd. En hij kan het wel als singer-songwriter. Maar op een gegeven moment hebben die uh, twee uh, de koppen bij elkaar gestoken. En ook het vriendje van Donata doet dat ook. Marnix Dorenstein. En toen is er iets uitgekomen. Nou, luister zelf maar, want er is ook iets op YouTube uh, terug te vinden. Een uh, videoclip. En dat is uh, Uber Ich met Uniform Child. Hier is het nummer Uniform Child. But I just wanna stay up. You say you wanna get over me, and I wanna. gewoon helemaal af laten draaien. Ja, tuurlijk, maar dat kan ik nou helemaal niet eventjes. Maar wat vind uh, je, je wat, wat vind je daarvan? Ik vind het lekker. Ja, leuk. Ja, ik vind het ja, lekker. Het is, echt het is uh, totaal iets anders uh, van uh, van het doorsnee wat we wat we kennen. Weer als uh, een beetje waarvan ik jammer vind dat je niks voor mij geregeld uh, hebt. Doorsnee, doorsnee. Ik, ik wil die alternatieftekoor doen, maar ik bedoel, uh, doorsnee, laten we zeggen op de populaire commercieel dus Dan ben ik volledig. En dit, uh, wat wij doen, dat is gewoon al afwijkend. Dus uh, ja, we, ja, we zijn nou eenmaal afwijkend. En dat vinden we wel prettig. Want anders denkenden en anders zijn, de anders werkende de mind. Uh, ga zo maar door. Uh, hebben nou eenmaal, uh, ja, gewoon een voorrecht om in dit programma te komen. En ...als je erg creatief bent zoals Uber ik. ...morgenavond om 9 uur in de Winston Kingdom... gaan zij een EP presenteren. Dus dan weet je dat ook alweer. Het is uh, 10 voor 10 geworden... ...en dan gaan wij een iemand begroeten aan de telefoon voor de eerste keer. En dat is Suzanne van Balen. Goedenavond. Doeg, ja, hallo. Goedenavond. goedenavond. Hallo. Uh, ik, ik, ik ken jou als uh, zeer creatief. Eigenlijk uh, ben je net zo creatief als, uh, als degene die wij vorige week hier in de uitzending hadden, Jarl. Want die... Uh, Post uh, regelmatig nachtverhalen Dus ben je een vriend van Jarl dan kan je dat altijd uh, Mooi volgen ja. Maar uh, minstens vind ik ook jouw werk uh, En dat blijft dan een beetje Liggen en dat vind ik een beetje zonde Dus, dus ik heb ook aan jou gevraagd van, nou, uh, Doe mee dus, uh, En dat, dat vond je leuk Toch? Ja, ja. Uh, Even over, over hoe jij uh, Toegekomen bent om uh, dingen te gaan schrijven uh, Hoe is dat uh, eigenlijk ontstaan ja, ik weet het niet. Ik was uh, heel jong al, dat ik uh, al van die kinderlijke gedichtjes schreef. Mm -hmm. Maar uh, toen mijn vader stierf, toen uh, is het wel, uh, ja, ben ik gaan schrijven, ook dagboeken, maar ook uh, langzaam aan gedichten. Het mm -hmm. heeft een tijdje stilgelegen, ja. tot uh, een paar jaar geleden. En toen ben ik weer stilgelegen. Uh, een beetje meer gaan schrijven. Ja. Uh, is dat uh, ja, want uh, schrijf dus bloggen. Uh, maar is dat nou gewoon een, een manier om gewoon je emoties op een bepaalde manier te verwerken? Ja. Ja. He? Ja. ja. Uh, dus gaat het over de dagse dingen of gaat het ook over een deel over jouzelf? Hoe bedoel je? Nou, uh, dat wat je schrijft, uh, uh, zijn dat dingen die jou raken? Of is het ook dingen uh, waarvan je zegt, nou, mensen, uh, we, we kunnen ook wel uh, heel erg moedig gaan doen, maar uh, dit is ook een beetje uh, het leven zoals het eruit ziet? Nou, het gaat meer over uh, ja, wat mij van binnen zeg maar, bezighoudt, ja? of uh, wat ik dan om me heen zie en ja, ja, hoe ik dat van binnen verwerkt. Dat komt dan, dan vaak door een gedicht naar buiten. Juist, ja. Uh, ja, nou ja, uh, vorige week hadden we Jarl die uh, hier zijn, uh, zijn nachtverhaal uh, vertelde. Uh, jij hebt ook een stuk poëzie en je wist al uh, welke je zou gaan doen. Ja. En die heb je denk ik, neem ik aan nu ook voor, uh, voor je toe te liggen, om het uh, even po populair Hollandse uh, te zeggen. Dus, ja. <laughs> dus ik uh, zou bijna zeggen, steek van wal en laat horen wat je, uh, wat je, uh, wat je, wat je hebt. Mag ik daar ook wat over vertellen? Dat mag natuurlijk, uiteraard ook, want ja, daar is het tenslotte ook voor. Ja, want voor mij is dat uh, uh, een best wel bijzonder gedicht, omdat het de allereerste is die over mijn vader's dood gaat. Mm -hmm. uh, ik heb hem in 1997 geschreven, dus ik was 16. Ja. En het was een opdracht voor school en dan kon je dan iets meer winnen. En uh, ik had uh, dus gewonnen. Ja. Yeah. En uh, een moorkop. <laughs> dus ik was ook Miss Moorkop uh, 1997, maar. Toen startte dus, uh, zeg maar, echt het uiten van dat verdriet, Startte met dat gedicht. Ja, het is dus ook je eerste gedicht? Nee, niet mijn eerste gedicht, maar wel mijn allereerste gedicht over mijn vader. Zeg oh. maar. Echt mijn eerste volwassen gedicht. Oké, okay. nou, uh, dan is het verhaal duidelijk waarom, waarom je dit geschreven hebt en ook uh, wat er achter steekt. Uh, ik zou bijna zeggen, nou, laat het horen wat je, hoe dat klinkt, uh, zoals je dat in 97 geschreven hebt. Uh, het heet Mijn Vriend. Op het strand stil en verlaten, waar we vroeger wel eens zaten. Denk ik terug aan die goede tijd. Toen je tegen me zei, mijn lieve meid. En nu denk ik, waarom ben je er niet meer? Waarom doet de pijn zo'n zeer? Dagenlang heb ik gevriend. Je was mijn allerbeste vriend. Kinderen was je dol op. Kinderen vonden je top. Maar nu ben je helaas doodgegaan. Maar in mijn hart blijf je voor altijd bestaan. En nu denk ik weer. Waarom ben je er niet meer? Waarom doet de pijn zo'n zeer? Dagenlang heb ik gegriend. Je was mijn allerbeste vriend. Vaak ga ik nog naar je graf. En weet wat je me altijd gaf. Liefde heb je mij gegeven. Mensen helpen was je leven. Maar nu kun je geen liefde meer geven. Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel. Um, uiteindelijk hebben we dan ook een heel mooi nummer dat daarbij past. En dat is deze geworden. 2010, Toen was hier in de studio Fabian de Damers met dit uh, nummer. All these feelings. Zou ik ook niet zo zeggen. Nee, ik het, het is toch wel degelijk hier opgenomen. Uh, we sluiten af uh, dit uh, fijne programma. En uh, we zijn er volgende week uiteraard weer. Met een uh, nieuwe aflevering van Alternative FM. Dus laten wij maar eens eventjes het uh, afsluiten met ja. dit nummer Alaska. En wat ons betreft graag tot volgende Tot volgende, volgende week. week. The ways of politics. Britt smiled as he stabbed at his father. Those are the rights of the estates. Girls, don't cry, or the son got his offer. I could one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and justice? I could one even believe in this world so with me? Where one's home is another man's pleasure this world